9 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Astronaut André Kuipers is aan boord van het internationale ruimtestation ISS. De Nederlander had bij aankomst een grote grijns op zijn gezicht. Vanuit Mission Control in Kazachstan kon zijn familie met de astronaut praten. Zijn dochter zong, zie komt de stoomboot voor haar vader. In Houten zijn twee mensen neergeschoten. Volgens ooggetuigen zijn beide slachtoffers dood.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 De meeste huurders verdienen te weinig om een huis te kopen en er is juist veel behoefte aan betaalbare huurhuizen, zegt de Woonbond. Bijna 2.200 mensen die met belastinggeld worden betaald, verdienen meer dan de balken in de norm. Dat blijkt uit een overzicht van minister Spies van Binnenlandse Zaken. De mensen die boven de balken in de norm van 193.000 euro zaten, verdienen gemiddeld ruim 234.000 euro. Onder de veelverdieners zijn veel medisch specialisten. Een Italiaanse voetballer uit de Serie B mag volgend jaar in het nationaal elftal meedoen als beloning voor zijn eerlijkheid. Het is verdediger Simone Farina die voor een kleine club in de Serie B speelt. Een paar weken geleden kreeg hij van een oud ploeggenoot 200.000 euro aangeboden. Daarmee moest hij onder meer zijn keeper en andere verdedigers omkopen om zo de uitslag van een bekerduel te beïnvloeden. Farina hapte niet toe, maar stapte naar de politie. Aanvoerder Buffon van het Nationale Elftal steunt de beslissing van de bondscoach om Farina te belonen met een plek in de nationale ploeg. Dan het weer. Vanavond regen en aan zeewindkracht 7. Morgen begint met een bui. De middag droog en wat zonnig wordt zo'n 8 graden morgenmiddag. Kerstdagen zijn bewolkt en droog. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie er staat een file op de A7 Heerenveen richting Groningen tussen Drachten en Afrit Oosterwolde. Twee kilometer lang en dat komt door een ongeluk. En de N242 Alkmaar Middenmeer die is dicht in beide richtingen tussen Heer Hugo Waard en Nieuwe Niedorp. Nieuwe Nie Nie dat komt door een zwaar ongeluk.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 Geen cent te veel, hoor. Ja, zal ik dan nog even een website noemen? Ja, doe ik dat. Kijk op Peugeot.nl of ga naar uw dealer. En bestel je de museumkaart vandaag, dan heb je een morgen in luxe cadeauverpakking al in huis. Oh, wat ik wel kan zeggen is dat je de Peugeot 107, naast de lage all inprijs van 7.995 euro, drie jaar kan financieren tegen 0% rente. Let op, geld lenen kost geld.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vier over 9. Een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag een mooie break. BNN Today zet een punt achter de week. Iedere vrijdagavond sluiten we hier in BNN Today de week af. En vanavond is ook meteen de laatste BNN Today van het jaar... En ik heb hier naast mijn top 2000 presentator Jurgen van den Berg. Goedenavond, voor onze nieuwkomers. Goedenavond, moet je hier zeggen natuurlijk, Dit is BNN. Haha. <laughs> Doe nog eens. Hey. Goedenavond, nee, jongens. Ja, sorry. En, uh, Hij heeft de nieuwkomers uit de top 2000 meegenomen. Um, die hoor je hier zometeen uh, mooi uh, ingeleid door Jurgen. En uh, we hebben het verder over twee belangrijke mannen die het nieuws de afgelopen week domineerden. André Kuipers, omdat hij voor de tweede keer de ruimte inging natuurlijk. En premier Mark Rutte, die werd de politicus van het jaar en gaf zijn allereerste grote tv-interview. En uh, dat bespreek ik met twee gasten hier. Daar ben ik heel blij mee. Siewert van ook Wubba goede goedenavond heren nogmaals. Um, eventjes, Siewert, wat was jouw nieuws van de week? Ja, daar kun je natuurlijk heel veel nemen, omdat het een laatste weekje was in Den Haag. Maar het was toch wel een artikeltje in Elsvier van Erik Vrijs, een heel goed ingevoerde journalist. Is altijd iemand die uh, goed ook bijvoorbeeld met premiers kan opschieten. is mm -hmm. schreef een verhaal over waarom Kroonprins Eurlings uiteindelijk niet CDA-leider werd. En dat vond ik toch wel. Uh... Maar wel heel verdrietig om dat te zien. Is daar wordt eigenlijk gesteld dat twee momenten in het leven van Eurlings eigenlijk een beetje gesmoest werd in de bovenkant van de, van de partij dat hij misschien homoseksueel zou zijn. Uh, en ja, in het CDA ligt dat wel een beetje moeilijk. Je kunt wel minister worden. Gerde ja, Verburg is homoseksueel, Joop Wijnen is uh, homoseksueel. Maar voor een premier ja, lijkt het toch een taboe op te zitten. En dat is best wel treurig. En waarom is dit nou eigenlijk. Relevant. Ik bedoel, het is iemands persoons uh, privéleven. Dat is eigenlijk omdat met alle mensen die de laatste tien jaar uh, misschien richting het leiderschap van een premierschap zouden gaan. Ja. Hè, uh, Rutte, Bos, Balkenende is er zelfs al gezegd, en nu is ook Eurlings... Wordt ze dus op het allerlaatste moment gezegd. Ja, maar misschien is die homoseksueel. Maar dat is de brengen Express die roddel de wereld in om dat tegen te houden. Ja, Erik omdat... Vrijzen die beschrijft dus eigenlijk dat de top van de partij aan het spinnen is, ook naar buiten toe, dat er misschien twijfel zouden zijn over zijn geaardheid. En daar zou dan een soort van standaard moeten voortvloeien. Dat er dan. Maar twijfels moeten ontstaan over het leiderschapspotentieel van ja. iemand. Terwijl natuurlijk <güls> totaal irrelevant is. Maar het is wel heel smerig. Ah ja, misschien voor de CDA. Ja, ja, je kunt toch ook bij de Bos, Bos heeft het toch helemaal niks uitgemaakt. En bij, bij uh, Rutte al helemaal niet. Dus je kunt ook zeggen: van ja, is ja maar binnen CDA ligt het Het feit dat dat gebeurt, dan gaat het toch gewoon om. Ja. Ja. Of het effect heeft, is dus een tweede. Maar het feit dat mensen zo, zo zijn. Ja, jongens, uh, wat is er voor cultuur? Dat is toch eigenlijk belachelijk. Sleeze gebeurt. Maar dat is dan.. Uh, is dat effectief geweest? Ik bedoel, is dat de reden dat hij. Uh... Wordt dat ook gezegd? Ja? Nou, er, er, er wordt uh, wel gesteld dat er twijfels waren zelf bij Eurlings. Die durfde niet helemaal, uh, helemaal op de, de, de, in die race mee te gaan springen. Omdat hij eigenlijk te laat heeft gezegd... nou, ik wil eigenlijk wel het CDA gaan trekken. Toen was CDA al uh, naar beneden. Maar er wordt wel gezegd van ja, Eurlings heeft binnen de top van die partij... toch ja, hebben ze getwijfeld of ze hem moesten steunen mede door, uh, door deze zaken. En dat vind ik wel echt heel kwalijk. Dat je, je denkt van ja, ah, dat is een heel rationeel proces... en er wordt heel goed over nagedacht. En uiteindelijk zijn er ja. dus gewoon roddels aan de dorpspomp. Ja. Maar het, is toch, het, is, het blijft toch een oh, raar verhaal, want van een van eruit. de mensen die nu nog steeds genoemd wordt voor het eventuele partijleiderschap is Jan Kees de Jager. Die is er zelf voor uitgekomen onlangs. Nou, die wordt uh, volgens mij genoemd door mensen die uh, niet in de inner circle zitten van mensen die dat gaan bepalen. Maar Hij betekent dat in... ook niet gewoon dat, dat CDA zo of zeg maar, onstabiel is dat dit soort dingen dan ineens een effect hebben? Ik bedoel, uiteindelijk als je een sterke partij zou hebben die echt in dingen gelooft... Dan, uh, dan laat je dit soort dingen niet, uh, niet uh, opzij schuiven. Maar hoe komt maar... het dan dat dit telkens naar boven komt. op het moment dat een partij groot wordt. en dat er een leider gekozen wordt? Maar Bos... is dat bij alle partijen zo? Of ah, is het ja, alleen bij CDA zo? Bos uh, heeft daar ja, last van gehad. Ja. Mark Rutte heeft er last van gehad. toen het uh, ah. in de strijd voerde met Verdonk. Ik zou, uh, ik zou gewoon een hele beetje geld geven. aan een paar hele slimme studenten. van de journalistiek school of zo. En dan zeggen: jongens, zoek het eens dus even echt uit. Want uh, dit soort uh, rare verhalen telkens. Nee. Ja. Ik zou het sowieso dit... Dit... hoor, dat Nederland zo'n erg meningenland is geworden. Mm -hmm. uh, je weet nooit meer wat waar is of het niet waar is. En dat is gewoon eigenlijk... een soort tekort. Dat, daar moeten we eens... een keer wat aan gaan doen. Ik hoorde laatst... een Amerikaanse kennis van mij, die zei tegen mij... Die zeiden inderdaad, jullie hebben overal een mening over. Ja. In Amerika is dat helemaal niet zo. Nee, dat is het is helemaal niet normaal om dat te doen. Oh, de mensen hebben daar een stukje verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, en in is trouwens in Duitsland ook al heel anders. hoor. Uh, Waar in Nederland hebben we dus gewoon, we trekken onze bekken open, zoals we het dan zeggen. Van, ik mag er ook een mening hebben. En die slaat er vaak helemaal nergens op. Dus ze hebben geen, geen waarheid achter of zo. Maar ik zou de roddelaars willen oproepen om gewoon eens een keer iets anders te spinnen... dan dat oude homoseks. We doen dan iets heel uh, bizars. Zoals? Is, nou, uh, alien of zo. <lacht> Eigenlijk is het een alien en daarom kiezen we hem niet. Als André als je ooit naar het binnenhof komt, dan weten we het. BNN Today. Zet een punt. Um, I, got a, I got a feeling that tonight's to be a good night. Dat willen wij, Ja. Die ja, yes, yes. ja. Ja. Oh. Nee, komt uh, op 188 binnen in die uh, top 2000. Dat is natuurlijk een fantastisch blaadwerk. Iedereen dans erop, jong, oud. Um. Wij, gaan ik, jaar, wij gaan elk jaar bij mij een hele clubje van, uh, van de TU Delft uh, op een uh, groot zeilschip feestvieren. En dat begint altijd met uh, de kind... This is going to be a good night. Good, good, good night. Black eye, <laughs> peace.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 I got peace, I got a ik heb ik zo'n gaande feeling. Ik moet vooral bij dit nummer denken aan uh, die, die stem. Ja dat, ja, ja, dat ook. Maar ja. bij die flashmob van Oprah, dat was inderdaad bij de seizoensopening ja. van haar programma, dus ze hadden dat geoefend allemaal met andere alle mensen. Dus dat begint één meisje aan het begin, een beetje lijkend op jou zo, zo'n meisje. Mm. gaat een dansje doen en, en de volgende rij, nog een rij, en nou, uiteindelijk dat hele fantastisch, terrein. fantastisch, ja. De Chicago, Vrachting. buiten, maar echt duizenden mensen. Ja, op YouTube te zien. Ja, en dan zegt, dat vind ik leuk, staat Oprah Winfrey staat op het podium en die, haar mond valt open. Die zegt, dit is, dit is het meest waanzinnige dat ik ooit heb gezien. Dus ja. die is helemaal onder de indruk. Ja, we twitteren de link nu eventjes naar dat uh, filmpje met Oprah. Op Winfrey op twitter.com slash today En we hadden het er net over. Bubbo, um, ja, dat, dat heb ik wel vaker gehoord. Want toen jij um, te gast was bij Patrick Lodiers... een keer ja. in de nacht. Mm -hmm. En toen, geloof ik, was daar een feestje of zo. Toen hoorde ik uit uh, Betrouwbare Bron dat jij... Ja, hop, je trok je vrouw mee. Je stond daar als eerste dansje op de dansvloer. Uh. Ja, ik vind dansen heerlijk. Ja, <laughs> ja. feesten heerlijk. En mijn vrouw vindt het ook lekker. En, ja, en, uh, en, jullie, ja. en één keer per jaar op, op, met uh, alle mensen van jouw... Uh, nou, jouw... mijn school noem ik dat. Er ja. zijn alle studenten die, ik, die bij mij zijn afgestudeerd. De promovendi, de mensen van het nu... De nu naar 1, de nu naar 2, de nu naar 3. En, en zo langzamerhand zijn het zo'n 100 mensen. En eens in het jaar gaan we dan op een uh, Dabeltas, dat is een grote drie Dan gaan we het IJsselmeer op en dan gaan we de hele nacht feesten. Dat is en dan wel. opent het met dit nummer. En dan opent het altijd met Disco uh, go To be a good night. En ik ben ja. zo benieuwd, kan Wibble Okkels, ooit astronaut de Moonwalk... <laughs> eh, dat is een hele goede. Nou, in ieder geval kan ik het wel in de ruimte. Dat is geen enkel probleem. <laughs> ja. Ik kan hem op de roltrap altijd heel ja, goed ja, maar. Ja, ja. Nee. We gaan het straks na de uitzending uh, gaan we het even bekijken. We hadden het net nog even over dat andere schip. Daar willen we ja. het toch nog even kort over hebben. Dat, dat, dat, daar woont hij De Reclusion. Of ja. niet? Ja. Ja, de Reclusion nou hebben we van het zomer op gewoond. Dan in Scheveningen, dat is de thuishaven nu. En ja, de Reclusion is dus uh, 1 december vorig jaar uh, gesaboteerd in Groningen. Dat, uh, wat is er ook weer gebeurd? Uh, hij is tot zinken gebracht. Uh, nou is het was het daar niet zo diep, dus hij is ongeveer een, een halve meter, een kleine halve meter naar beneden gegaan. Maar het is wel volgelopen, alles daar waar het juist uh, niet, niet moet. <laughs> dat is namelijk onder de vloer waar alle elektronica zit en alle elektrische systemen. Want dit is jouw schip waarmee je volledig uh, duurzaam wilde ja, gaan Ja, het varen, is een, een soort woonschip waarmee je de oceaan over kan gaan, overal heen kan gaan. En zijn eigen, dat het eigen energie opwekt. En uh, ja, dat is een soort, uh, voor mij is het een soort missie. Zo van, jongens, duurzaam hoeft echt niet minder, maar het moet anders. En het is eigenlijk veel leuker. Ja. En iemand heeft dat schip... Tot zinken gebracht. Ja, eigenlijk bizar. Ik weet nog steeds niet wie het, wie het gedaan heeft. We weet ook niet waarom. En dat laatste vind ik eigenlijk het ergste. Ik zou bijna nu zeggen van... hé hey, joh, laat eens even ballen zien. En vertel nou eens eventjes waarom dit gedaan is. Maar ook, ja. geen, ook geen enkel vermoeden uit welke hoek dat komt. Want dat zijn mensen die of jaloers zijn of... Ja, ik, natuurlijk heb je allerlei vermoedens. Maar de, om je eerlijk te waar te zeggen... Dat, dat, dat schakel ik gewoon uit. Want op het moment dat je daaraan begint... Dan, dan, dan, dan zinkt je hele hoofd. En dan ga je de hele nacht niet slapen bij het spreken. Dat wil je helemaal niet. Dus ik denk er gewoon niet aan. Ik hoop gewoon op een gegeven moment dat iemand ergens in een bui toch zegt van hé hey jongens, ja, dat hebben wij toen geflikt. Maar is, is dat dan zeg maar, politiek gemotiveerd, denk je? Of is dat gewoon ik iemand die je niet, gaat op? Ik doen? weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ik heb zo'n twee dagen he? later van, van, van, van Prins Willem-Alexander een uh, prachtig mailtje: zo van, uh, dat ze die, uh, die idioten eens moeten, moeten pakken. <lacht> die was ook echt aangegeven. <lacht> Hoe kan je het toch nou voor elkaar krijgen? Een mooi zeilschip. En, uh, want hij is zelf ook een zeiler. Hmm. En, en dan begrijp je helemaal niet dat je zoiets doet. Nou, wellicht. Na, na ja. vanavond. Ja. Wij gaan naar het eerste grote onderwerp van vandaag. En natuurlijk is er Liki Ja, we gaan doorpraten over onze vriendelijke space-eend André Kuipers. Afgelopen woensdag werd hij met twee vrienden de lucht ingeschoten. Een uur voor liftoff. Iedereen lacht, iedereen kijkt zo ontspannen... Vind ik onbegrijpelijk. Ja, want het is een soort feestje waar, ja, en meestal gaat het ook gewoon goed. Ja, een soort kerstfeest is dus eigenlijk, hé, je nodigt de hele familie uit, meestal gaat het goed. Maar soms slaan ze elkaar toch de hersen in of, of ontploft er iets. Maar daar maakt echt niemand zich woensdag zorgen over, behalve natuurlijk de Nederlandse pers. Het is toch doodeng om ja, in zo'n capsule ik... de ruimte in te worden geschoten? Het zit heel goed zeven in elkaar en mocht er iets misgaan met de raket, zijn er allerlei mogelijkheden om toch uh, levend eruit te komen. Ja, en daar houdt dus heel Nederland zich maar aan vast... als Kuipers om kwart over twee los van de aarde komt. En dat was indrukwekkend. Maar je in door in en in je ziet die vlammen. Ja, vooral, maar, vooral het loskomen van de aarde, dat vind heel eng. En toen die eenmaal rechte lucht in ging... toen, toen was er al een klein beetje opgelucht. En ik zag ook die beelden van André, live. tegenhoud... zag ziet er allemaal heel rustig uit. Hij wilde, hè? Ja, hij wel, ja. Daar is hij op uitgezocht, lijkt dat wel. wel. Ja, je zou bijna denken dat die Kuipers niet helemaal bij toeval in die machine is gekomen. En die machine is trouwens een Soyuz. Dat is ja, een beetje een Russische roep. Ja, het is een geweldig apparaat. Maar het eh, klinkt als een uh, oud-Russische uh, barrel... Maar uh, hij is inmiddels wel gemoderniseerd. Hè? Ja, zo heeft de Soyuz tegenwoordig een airconditioner en ook een katalysator. De komende maanden gaat Kuipers allemaal wetenschappelijke exper experimenten doen. Zoals het openen van de top 2000. <lacht> <lacht> er er een punt achter, je Ja, ook Opels, jij bent natuurlijk lange tijd uh, de enige Nederlander geweest... die, uh, die weet hoe Kuipers zich voelde woensdag, mm -hmm. afgezien ja. van hemzelf. Uh, kan je dat zo vlak voor de lancering, kan je dat gevoel omschrijven? Nou ja, je, je bent uh, heel lang bezig geweest met die ene vlucht. Uh, getraind, getraind, getraind. Uh, allemaal kennis in je opdoen uh, over wat je zou moeten doen. Vooral in de dingen dat als iets niet goed gaat. En je staat eigenlijk op, op, op de maximum top eigenlijk van die kennis. Het, je, ik denk dat je het moet vergelijken met de Olympische Spelen. Hè? Dus met een sporter die, die dan ineens de performance moet doen. Dus je bent er heel erg op geconcentreerd. Alle andere dingen zijn eigenlijk niet zo belangrijk. Ik bedoel, natuurlijk, er zijn allemaal journalisten die iets vragen... Zelfs die vrouw die je belt. Maar ik weet gewoon uit mijn eigen ervaring dat, dat je hebt dat een beetje afgeschermd. Je gaat gewoon voor jezelf, je voelt je helemaal geconcentreerd. Dit is jouw ding, dit moet jij doen. En, en, en zo zit het in elkaar. Geen, geen spoortje van twijfel, denk je? Nee. Noem? Geen seconde, nee, absoluut niet. En, en mensen die die, die, die die neiging hebben, die die focus niet hebben, die, die zijn niet geselecteerd. Nee, dan was je al eerder afgevallen. Dat is een van de, nee. de belangrijkste dingen. Dat je op een of andere manier toch een enorme focus kan hebben. En dat je dus je daarop richt. Want ja, die mensen schieten jou de ruimte in daarvoor. Hè? Dat is jouw taak. En, en uh, nu kan ik me voorstellen dat bij een langere duur missie. op een gegeven moment het wel iets relaxed wordt. En uh, ik denk zo'n twee weken, drie weken. Maar uh, het blijft nog steeds zo. Dat uh, prioriteit één voor jou absoluut is gewoon jouw taak. Dat ding waar jij voor. Ja, uitverkoren bent. En wat betekent dan als je na twee weken iets relaxter wordt? Wat dan? Wat, wat, wat sta je dan jezelf nou, toe? Nou, misschien wat meer uh, denken aan andere dingen. Bijvoorbeeld denken aan, aan, aan, aan thuis. Dus misschien is een telefoongesprekje of wat dan ook. Of eens een keer een e-mailuitwisseling. Nou, ik geloof dat hij twee keer per week met zijn familie een uh, videoverbinding heeft. Ja, nou ja, maar ja. ik denk dat de eerste keer dat eigenlijk nauwelijks tot een doordringt om eerlijk te waar nee. te zeggen. Nee? nee? Nee, dat is gewoon... Je zit in een andere wereld. Het is gewoon een ander belang. En, en, uh, en dat moet je die mensen ook gunnen. Ook, ook op de grond. Ik weet nog wel dat wij er hele discussies over hadden. Mijn vrouw ook en mijn familie en mijn, mijn vrienden. Van ja, maar waarom is die okkels er niet? Hè? Ik kwam terug van mijn vlucht bijvoorbeeld. En dat duurde eigenlijk twee weken. Omdat ik in allerlei meetsystemen zat. En weet ik wat dan ook. En Ik stond nog niet open voor dat hele directe contact. Want ik was eigenlijk nog weg in het systeem. Ik heb zelfs, uh, dat zag ik in, in andere tijden, uh, dat jij... Nee, daarin zeg je vrouw, hij was onbereikbaar. En, ja. en Dat je eigenlijk heimwee had naar Space. Ja, maar het is niet alleen heimwee. Maar je zit nog helemaal in dat andere systeem. Daar ben je, jaren heb je jaren voor gewerkt. Alle hersencellen die je überhaupt hebt, die zijn daarmee bezig. Uh, je, je vraagt je ook allerlei dingen af die horen bij de experimenten... bij het terugkomen naar de aarde, wat voor mij behoorlijk dramatisch was. Omdat ik vond het waanzinnig vervelend eigenlijk. Ja, wat, wat, wat, wat vond je daar zo vervelend aan? Nou, ik vond de, de, de, de aarde is... Uh, ja, ik kan je bijna niet voorstellen, maar als je één keer gewend bent... om die zwaartekracht niet te voelen, dan is die zwaartekracht zo waanzinnig groot. Uh, je, je, de druk van zwaartekracht, als dus jij op, gewoon met je rug op bed ligt is net zo groot als de druk die je krijgt in een stoel. van En dan moet je een hele snelle auto hebben... die je in drie seconden naar honderd optrekt. Dat is dus geweld. Dat is een enorm geweld. En je wil rust. Je wil, je wil eventjes geen geweld. Maar dat kan op de aarde niet, want het is doorlopend geweld. Dus je geweld. lag in bed en dan voel je voel je, je pijn alsof bijna? Dat, nee, oh. je, voel, ja, je voelt je vastgekleefd aan dat bed... op dezelfde manier alsof die, dat bed met een rotgang omhoog gaat... in drie seconden naar honderd, net als een auto vooruit gaat. En je dat het vla je... vlak na terugkomt, zeg maar. Ja, maar dat blijft een poos. Wat is dat nu nog steeds dan? Nee, nee, nee, nee. nee, Ik vraag het ook omdat. Want ik, ik heb wel eens een keer een mooie film gezien over uh, Amerikaanse astronauten, die waar allemaal wel iets mee is. Die hebben allemaal. Die zijn toch het verkeerde pad op gegaan. Of ja. die hebben ineens een, een ja, liederlijk leven zijn ze gaan leiden. Dus die hebben allemaal een beetje een tik meegekregen. Ja, nou, ook ik, fascinerend wel trouwens. Laat ik zo zeggen, nou, ik denk niet dat het een tik is, maar ik heb wel iets meegekregen. En dat wordt steeds sterker, dat, dat die duurzaamheidsmissie waar ik voor sta dat je echt wel een beetje het idee krijgt van... hé, hey, ik ga het licht zien. En wat je daarmee bedoelt, is dat je een beeld gaat krijgen... van de cultuur die na de industriele revolutie moet komen. Maar dat je die ook nu zo langzamerhand overal alle signalen ziet... dat dat inderdaad gaat gebeuren. Het is ontzettend spannend. Ik was net bij allemaal uh, bij kinderen... En, en, en dan zeg ik van ja, over 50 jaar zijn jullie er wel en ik er niet. En dan ben ik eigenlijk wel een beetje jaloers. Want, want die kinderen die gaan namelijk een om ommeslag meemaken, die is enorm. Dat, is, dat, is, dat kunnen we ons nauw, nauwelijks nog voorstelling van maken... Hoe, hoe een nieuwe maatschappij gaat ontstaan straks... met hele nieuwe waardes... waar bijvoorbeeld geld en kapitalisme eigenlijk gewoon ouderwets wordt... en, en waar het om, om menselijke waardes gaat... Om, om de manier waarop je zorg hebt voor, voor, voor die omgeving, ja. voor de toekomst. Waar, waarbij ja, het spel met de natuur gewoon een win-win spel wordt... in plaats van win-verlies... Eigenlijk wel heel erg mooi. Heel fascinerend. Maar, maar ja, dat gaat wel allemaal Maar je kan, je kan zeggen dat je dus ten positieve gedraaid hebt. En, en ja. wat, je hebt ook wel vaak gezegd in interviews. Hè, van, nou, toen ik daar eenmaal bovenin zat. Toen uh, zag ik die aarde. En toen wist ik dat ik daar in ieder geval iets mee moest doen. Maar nog even terug naar die, naar die Amerikanen. Waar dan allemaal wel iets mee is. Het lijkt me ook zo moeilijk dat je maar met zo weinig mensen je ervaringen kan delen. Want wij weten allemaal niet hoe het is om daar boven te zijn. Ja, en het gekke is. Uh, dat je die ervaring eigenlijk niet deelt. Uh, de, de, de, dat... dat ik, ik zat in Amerika in 1980. Toen was mijn roommate was Dick Scobie. Dat is de, die was daarna de commandant van, uh, van de Space Shuttle. Die is dus omgekomen. Van de Challenger. Van ja, de Challenger. Ja. En uh, daar had ik het met hem over. Hoe komt het nou dat astronauten over het algemeen heel open zijn naar, naar buiten toe om hun verhalen te vertellen? Maar onder elkaar praten ze er niet over. En toen zei hij ook: zei die, Ja, die, die ruimteervaring voor, die is zo persoonlijk, die is zo intiem, die zit zo dicht bij je eigen existentie eigenlijk dat op het moment dat je het daarover gaat hebben met iemand anders... ja, dan, dan, dan verlies je misschien wat. Want het is te persoonlijk, het is te individueel. En uh, hij had een hele, had hele mooie... anders jouw verhaal inkleuren of zo. Ja, Kom. precies. En, en hij had een hele mooie vergelijking. Hij zei van, ja, stel je voor dat twee goede vrienden... met dezelfde vrouw naar bed zijn geweest... dan zullen ze daar niet over praten. Want dan, dan maak je iets kapot. En, en dat was eigenlijk een beetje zo... In die, in die vriendschap maak je dan iets kapot. Ja, maar, ja, precies. Maar ook met die ervaring misschien. Ik bedoel... Er zijn dingen die, die zijn moeilijk te delen. Dat is nou ja. een keer zo. Uh, een mooi bruggetje. Ik lees net een serieuze vraag van de luisteraar. Peter Die vraagt graag hoe zit het met de seks? Dat noem je een bruggetje. Ja. Een ja. <laughs> bruggetje. Van vrouwen. Ja, nou, in, in, in mijn vlucht, <laughs> vlucht uh, voor zover ik weet, uh, is dat niet gebeurd. Nee, voor zover uh, weet. Uh, ja, ik weet. Ja, nee, maar... Ja, maar jij zat er ook maar een week. Ik zat er ook maar, maar een al week. Al net de ja. overbruggen, ja, ja, en met zeven mannen <laughs> en één vrouw. Dus dat was ook al een beetje... Maar nee, onzin... Uh, ja, kijk, seks in de ruimte kan natuurlijk gewoon. Je kan het onder water doen, dus je kan het in de ruimte ook doen. Ja. Uh, alleen, het is onhandig, want je, je, je kan dus uh, ja, in, in, in het wild van een moment... Uh, als je een beetje te hard drukt, dan zweef je allebei uit elkaar. <laughs> dan kan je we we gaan zwemmen <laughs> terug, maar dat, dat gaat niet lukken. Dus, nee, dat, daar kan je wel hilarische dingen bij voorstellen. Is, is masturberen eigenlijk seks? Je ja, nee, dat was mijn volgende vraag. Ja. Uh, kan dat? Dat kan. Ja, Maar dan zweeft het wel ergens gewoon... Nou, zeg je. Ik had er wel even een handdoekje erbij houden. Ja, dus dat moet allemaal wel lekker. De nieuwe Miles High Club, zullen maar zeggen. Als er commerciële ruimtevaart ontstaat. Niet heel veel leden, denk ik. Het is wel grappig dat het zo'n seks in de ruimte is. Dus iets wat oudere mensen altijd vragen. En kinderen in de ruimte vragen altijd: hoe plas je of je poepje in de ruimte? Dat wordt afgezogen, geloof ik. Oh, god, nog een mooi bruggetje. Laten we het daar niet over hebben. Praat jij met André Kuipers over jouw ervaringen? Nou, dus heel weinig. Ja. Ja, ja dus ook, nee. ook niet met hem. Nee, nee maar met andere nee. astronauten ook niet. maar nee. ja. Hoe um, moet je dat eigenlijk vergelijken? Want als je uh, die aarde ziet, het is natuurlijk een ongelooflijk beeld. Maar je kunt je ook voorstellen dat vroeger dat, dat de ontdekkingsreizigers misschien hebben gehad. Of dat, uh, weet ik veel, uh, wat we net zeggen, de eerste keer dat je op iemand verliefd bent. Dat kun je soms moeilijk uitleggen. Of is het veel existentiëler? Is, is het bijna zo'n... Ik denk dat het veel dieper gaat. Uh, wat... als uh, Kijk, je bent als mens, en dat voel je ook, je bent als mens ben een product van de aarde. Je, je bent gewoon in een miljoen jaar gevormd in, in een interactie met de natuur. Het hele Darwinisme is het gewoon zo geëvolueerd. En dan ineens ben je er buiten. En eigenlijk daarbuiten heb je ook geen functie. Een mens past niet in de ruimte. Je, je, je hebt daar niks, je, je kan daar eigenlijk niks. Ja, je kan iets in een ruimtecabine die zelf weer gemaakt is als de aarde. Maar je realiseert je gewoon dat je buiten iets bent. En, en het, heeft, ik vind, ja, het is een soort engigheid eigenlijk. Je wordt overweldigd door dit enorme perspectief. Maar ook door dat je realiseert dat jij buiten al het leven bent. En dat, dat, dat, dat, dat die, die aarde... Dat die dus eigenlijk in een levensgevaarlijke ruimte zweeft. Want dat is in wezen zo. Die ruimte is, daar kan je niet leven. En dat die bescherming nauwelijks te zien is. Dat die aarde die wordt beschermd door een luchtlaagje van zo'n 20 kilometer dik. Een heel dun laagje blauw, wat je eromheen ziet. Mm -hmm. En je, dat is het. En, en dan denk je echt zo van jongens, maar hou oh even, daar ga je toch niet mee spotten. Uh, wij zitten er allemaal maar vuil in te gooien, uh, uh, broeikasgas in te gooien, alle rommel in te gooien in, in die lucht. Eigenlijk beschouw je dan de mensen als een heel onnozeld dom wezen, wat nog helemaal niet doorheeft dat je dat gewoon niet moet doen. Ja, ik ben een beetje teleurgesteld in de mensheid als je daarboven vliegt. Nou, je schrikt. je ja. schrikt, je, Maar je realiseert je natuurlijk wel. Goed, je, je kent de mensen natuurlijk. Maar je realiseert je dat, dat, dat er nog heel veel nodig is... om die zeven miljard uh, mensen duidelijk te maken... dat je met die lucht die je daarboven je hebt niet moet spotten. Want dat is het enige wat je hebt. Wat je beschermt tegen de gevaren van de ruimte. Dus het is heel logisch dat jij bent gaan doen wat je bent gaan doen. Hoogleraar duurzame technologie, ja. denk ik. Ja. Even ja. nog wat, wat Siebert. Jij, jij, jij dat, uh, haakte er net even in van uh, commerciële ruimtevaart. Dat komt er natuurlijk aan. Mm -hmm. uh, Jurgen Siebert, willen jullie straks... Uh... Ja, absoluut samen, bedoel je? Nou ja, met, met, met z'n tweeën en drie vierkante meter. Nee. Nee, uh, uh, ik heb begrepen. Kijk, dat is nog heel erg duur. Hè? Dat is meer dan 100.000 dollar ja. gaat dat kosten. Maar je schijnt dus ook in het Oostblok... heb je allerlei afgekeurde oude straaljagers die echt in de hoogste uh, sferen dat, uh, kunnen komen. Dan kun je dus ook al zeg maar, vanuit het, het zwart van de ruimte zien... en ook al de bolling van de aarde. En dat schijf je voor 3.000 dollar te kunnen doen. En dat lijkt en dat, wel dat, wat. Ja, uh, dat staat wel heel, echt heel hoog op mijn wenselijst. Is dat veilig? Ja, ik weet het gewoon niet. Ik bedoel, als je zegt, oude afgedankte straaljagers... Maar Branson gaat er ook zoiets doen met zo'n ja. soort vliegtuig? Wat Richard Branson doet met, uh, met Starship 2. Ja, ik vind dat er geweldig uitzien. Ik vind dat ontwerp van dat apparaat... met die, met die twee cabines waar dat andere ding onder hangt... Het is een soort... Dat, daar voel dat ik is zo voor eigenlijk... een paar jaar. Is dat, uh, kunnen precies. we een kaartje daarvoor kopen? Ik was met Richard Branson laatst in, uh, in Rotterdam, hè, in de ja. superbus. En dan hadden we het daarover. En, uh, en ik, ik zei dus precies wat ik voelde. Ik zeg, nou, aan de ene kant... Fantastisch, Richard, dat er zoveel mensen dan de ruimte in kunnen gaan... Datzelfde beeld hebben wat ik heb. Maar jongens, het wordt toch gewoon gekke werk. Iedereen reist maar overal heen, die vliegtuigen overal heen. Dat kan gewoon niet, de aarde kan er niet tegen, de atmosfeer kan er niet tegen. En nu gaan we ook nog de ruimte in. Toen zei die Wilbo, binnen vijf jaar heb ik het duurzaam. Super. Nou, nou, dat gaat, gaat gebeuren. En dan kost het eerst nog een inderdaad, tonnetje en daarna wordt het geloof ik... Ah ja, uiteindelijk is het nog maar 20.000 euro. Ga je lekker backpack in de ruimte? <laughs> ja, het is toch helemaal niet erg als het duur is, of wel? Nee, maar dan is het niet voor ons hier aan tafel denk ik, weggelegd. Publiek omroep, hè? Ja, ja dat. Uh, <laughs> ik wel. Half tien trouwens. Regie Ventjes hier. Radio 1. Het NOS-journaal. In Houten zijn twee mensen doodgeschoten. Een schietpartij was bij het Van der Valk Hotel. dat langs de A27 in Houten staat. De politie heeft de omgeving van het hotel afgezet. De dader of daders zijn voortvluchtig. En meer details zijn er nog niet. Bijna 2200 mensen die met belastinggeld worden betaald verdienen meer dan de Balken norm. Dat blijkt uit een overzicht van minister Spies van Binnenlandse Zaken. De mensen die boven de Balken norm van 193.000 euro zaten verdienden gemiddeld ruim 234.000 euro. Onder de 2200 veelverdieners zijn veel medisch specialisten. Huurders en woningcorporaties zijn tegen de verkoop van 75% van alle huurhuizen. Het kabinet wil de corporaties daartoe verplichten om het eigen woningbezit te bevorderen. Maar de Woonbond, de Belangenvereniging van Huurders... zegt dat de meeste huurders te weinig verdienen om een huis te kopen... en dat er veel behoefte is aan betaalbare huurhuizen. En astronaut André Kuipers is aan boord van het internationale ruimtestation ISS. De Nederlander had bij aankomst een grote grijns op zijn gezicht. Vanuit Mission Control in Kazachstan kon zijn familie met de astronaut praten... en zijn jongste dochter zong Ziegins komt de stoomboot voor haar vader. Dat zijn ze de hoofdpunten uit het nieuws. We zitten naar BNN Today op Radio 1. Naast mij top 2000-presentator Jurgen van den Berg. Die doet de muziek vanavond en uh, wel met de leukste nieuwkomers in de top 2000. En mijn gasten zijn Wubba Okkos en Siewert van Linden. Je kan ons ook zien op de webcam trouwens via bnntoday.nl. En natuurlijk is het Luc Iking er ook met het tweede onderwerp van vanavond. Echt, als iemand een lekker weekje had, dan was het wel premier Rutte. De marktmeister die werd begin deze week uitgeroepen tot politicus van het jaar. Op de derde plaats, Henk Kamp. Op de tweede plaats, Emiel Roemer. En de winnaar is Mark Rutte, minister-president. Ah, mooi moment, mooi moment. Wel jammer dat een dag later die fokkers van één vandaag Emile Roemer, politicus van het jaar, noemde. Maar goed, dat maakt hem niet uit. Het enige waar Mark was, was niet het enige waar Mark mee shine deze week. Hij zat namelijk ook bij Twan Huis op de bank in de collegetour. En dat was spannend. Uh, ik zie je vaak op tv en dan vraag ik mezelf af... hoe kan het dat u nog geen vriendin heeft? Ja. <tie> <tie> Daar heeft Maak toch helemaal geen tijd voor. Die is nog helemaal niet bezig met de vrouwtjes. Oké, okay, nou... Uh... Wilt u misschien met mij trouwen? <truimert> <applaus> Op je knieën. <truimert> ja, mevrouw, ik... Uh, als u uw cv even in drievoud wilt opsturen, dan... Uh... Ja, je uh, Maak weet wel wat de chickies leuk vinden. <truimert> Hoe oud ben je? 21, dus uh, misschien is dat een verschil... <truimert> Beetje jong. Ah, wees nog niet zo kritisch man. Kom. <lacht> zou, u, uh, zou u ook uh, met mij willen trouwen? Nee. <lacht> Helaas. Ja. Goed, ik hoop ik dat niet beledigd. Het is ook wel een, uh, een aanzoek. <lacht> ja. Uh, ja. Uh, toch niet. Ja. Dan krijg je ervan. <lacht> nou, goed, even naar Mark. Zelf persconferentie tijd. Ik heb gisteren nog even met hem in de kroeg gezeten trouwens. Met Mark. O, je een kerstborreltje was dat. Oh <lacht> man. Hey Mark. Hey. Hey, voor sommigen van u misschien toch moeilijke tijdstip naar de uh, day after, de oh night before. Sommigen toch wel. Dat jij hem even hangen Ja, man. we zijn er nog. Oh, Op uh, nou de laatste persconferentie van de minister-president. Zo kennen wij het Nederlandse journalie dat kan de voorgaande plaats we zijn gewoon aan het werk. Ja, Heel goed. Goed, goed. Hey, even over weken. week, beste politicus, twee huwelijks aan En zoeken, dat is een leuk weekje. Bronnen van mij die zeggen trouwens dat je gisteren na de borrel nog met een van die twee mensen naar huis bent gegaan. Nee, maar die bronnen moet je niet allemaal geloven. Dat oh. is eh, natuurlijk eh, allemaal leugens. <lacht> ja, ja. Goed, ben <lacht> <Met de mijn. lacht> Ja, laten we even beginnen met uh, zijn optreden in uh, college tour. Siwert, vond je ervan? Ja, dat was leuk, hè? Ja, ik vond het leuk, ja, ja. Ja, maar het was wel een beetje lacherig ook. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook uh, wel typerend, denk ik, uh, voor Mark Rutte ook. Als je kijkt naar die verkiezing van het jaar, dan is dat natuurlijk een persverkiezing. En een pers die je houdt uh, van, een, uh, van een lachende premier. Uh, en ik geloof ook wel dat dat 80% is uh, van de redenen zijn waarom hij nu verkozen is. Ik bedoel, als je politiek uh, het echt goed bekijkt, dan, dan, dan valt het op zich mee wat hij heeft gedaan. Maar goed, het ja, was een leuke uitzending. En met name eigenlijk omdat je toch ziet dat er nog nooit een premier zo open is geweest. Zo flexibel ja. met een interviewer. Dat uh, Twan Huis zoveel bravoer kon, uh, kon hebben. En dat Rutte er nog een keer een stapje overheen deed. En dat is misschien ook wel het toonbeeld van En vond deze... je dat Rutte er nog een keer overheen ging? Ja, dit, dit was wel... Uh... In een kroeg uh, had hij zeg maar, uh, aan het eind drie biertjes verdiend. Dat, uh, ja. Hij ging echt overheen. Het hele voorbeeld dat hij de minister opstelt, ja, live dat, ging dat. Dat was natuurlijk een ijzersterk uh, dingetje. Ik bedoel, daarmee, daarmee scoorde hij uh, punt, omdat het een de totale openheid was. Maar tegelijkertijd ging hij ook dat hele verhaal daardoor kantelen. Want die opstelde gaat natuurlijk niet liegen in, in zo'n tv-uitzending. Nee, maar ja, je moet wel goed luisteren dat opstelte zei. Dat deed hij wel heel slim. Hij zei: Ja, dit heb ik niet. Uh, deze woorden heb ik niet zo precies gezegd. Dus uh, hij heeft niet gezegd dat hij niet bijvoorbeeld met Rinojkant zou hebben gesproken. En niet gezegd dat hij daar ook een afwijzing nee, Oké, okay, maar, maar dat Rino Kan bij hem is geweest, dat zal, wel, ja. dat zal wel zo zijn, denk ik. Maar ik bedoel, Rino Kan is sinds dat college collegetour en nu... is hij niet naar buiten gekomen, gezegd? Vanuit... Rino R Kan de... komt nooit naar buiten. Ik uh, ken die man uh, wel een beetje, die uh. zal nooit reageren. En uh, als die al gebeld wordt... Maar geloof wordt, jij dan... het niet? Geloof jij dat het, uh... Ik uh, ben er heilig ja. van overtuigd dat, uh, dat D66 in ieder geval... een speler in het spel had. En dan zou het heel logisch zijn dat Rino Kan het is. Maar wat ik een beetje hoorde zo bij D66... was dat, er, uh, dat, ze, dat ze een ijzer in het, uh, in het vuur hadden. Ja, ja oké, okay, maar dus, geloof jij dat dat opstelde de waarheid heeft gesproken? En dat hij... Uh, nou, hij heeft de waarheid gesproken met de woorden die hij zei. Maar ja, ik geloof er niet in dat het uh, dat een transparante procedure was. Dat kun je alleen al zien aan de ja, mensen okay. die gesolliciteerd hebben... wanneer die bijvoorbeeld een brief hebben gekregen. Het uh, is gewoon van tevoren was duidelijk. Rutte die ging fout door te zeggen, nou, we doen het allemaal open. Nou, dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Ja, dan moet je een beetje bak zijn. Ja, dat was nog van het vorige kabinet trouwens. Hè? Die hadden dat vastgelegd, dat die, die procedure uh, uh, hoe heet dat, tegenwoordig uh, uh, nee, transparant de, moest zijn. Ja, dat, dat had de Kamer gezegd, maar het was Rutte die, die, uh, die, die dat bevestigde. En, uh, daarna komt even, laten we even luisteren naar een fragmentje. Um, Twan Huis, die heeft het over het gedoe met de weigerambtenaar. In New York zou dit natuurlijk volkomen niet kunnen, hè? Wat, u, wat u toestaat. Dat een ambtenaar daar tegen... Ja, nou ja, ja dat is waar. Ja? Dat is waar. <lacht> U gebruikt het wapen wat u altijd gebruikt in dit soort situaties. U gaat dan lachen? Nee, lachen? nee maar goed, ik geef je gelijk. Dus. Nee, nee, ik geef me gelijk, maar ik heb natuurlijk veel liever een antwoord op de vraag die hij heeft. Nee, spelt. maar daar was ik mee bezig, maar toen begon je over New ja, ja, Dus ja, ik ga ja. nu antwoord geven. Hij heeft natuurlijk altijd dat, dat super joviale en dat ja. lachen. Dat ja, maakt maar hem dat niet we... op een gegeven moment ook een beetje ongeloofwaardig? Ja, misschien wel, maar je moet het ook even zien wat hier gebeurt eigenlijk. Hè? Nu ik het terug hoor, is het eigenlijk nog erger. Dus, dus er iemand die zegt: uh, ja, eigenlijk gaat het helemaal in tegen mijn principes. En wat doet de zaal? Die gaat klappen. Ja, omdat hij zo eerlijk voor uitkomt. Ja, maar komt het door de lach of komt dat nou omdat we dan schaamteloos zien eigenlijk hoe het werkt? Ja, uh, ask me. Ik denk dat, ja, ik denk dat, dat, je dat je het Ja, dat het... de lach komt hoor. Het is gewoon heel rechtstreeks. In zoverre. Het, het lijkt allemaal wel leuk, maar het is toch ook een beeld van, van, een, samen, van een samenleving die niet erg serieus is. Laten we even eerlijk zijn. Dat vind je hier uitblijken? Ja, zo'n man die heeft een enorme verantwoordelijkheid... en die hoort eigenlijk een visie neer te zetten van waar Nederland heen moet. En, en het, gaat dus, ja, het, is, het is eigenlijk allemaal toch een beetje café-achtig. Maar vind je dat zo'n premier eigenlijk niet in zo'n programma moet gaan zitten dan? Jawel, maar dan, dan serieuzer. En, en die standhuisers, daar gaat het ook om. Van, van wat voor soort vragen ga je stellen? Als ik dat vergelijk met een paar weken geleden... toen, toen Richard Branson daar zat met, met 600 studenten... Mm -hmm. Als je zo'n man hoort, dan hoor je een visie. Dan hoor je iemand die gewoon weet waar het heen moet. Ja. En Vind die je dat, maar dat inzet. überhaupt... Uh, want uh, het is natuurlijk weer politicus van het jaar geworden. Gekozen door de parlementaire pers. Uh, pers um. Ja, maar dat wordt dus allemaal gekozen op... op waar we het nu over voor hebben. Op de manier waarop iemand reageert en, en, en manoeuvreert. Maar niet op van... Um, en John F. Kennedy zegt van... Uh, I think this nation should commit itself to bring a man to the moon and safely back. Maar jij ja, mist maar, leiderschap ja, bij Rutte. Ik mis, ik mis, visie. Ja, ik mis visie. En is maar ook, Er is ook maar één visie wat je kan hebben in Nederland. Dat is namelijk duurzaam. En ik denk dat, dat, dat de ja, regering ja. Uh, daar heel veel moeite mee heeft. Want ze wordt natuurlijk helemaal ingesluist... door alle lobby's die niet die kant op willen... En, en uh, ja, dus, dus je moet wel met ballen komen. Wil je op een gegeven moment zeggen: Jongens, ik weet wel waar het heen moet. Maar ja. daar ben ik wel met een je eens. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar zo'n politiek jaaroverzicht: ik, bedoel, ik zit me dan ook, uh, ik bedoel, je kan kiezen tussen tien fragmenten die gaan van uh, een schreeuwende premier tegen een Kamerlid. tot aan iemand die een stekkerdoos doet. Dan denk je: Ja, uh, dit is ook een mediaframe van wat we willen zien. We willen oorlog zien. We willen een beetje stammenstrijd zien. Maar aan de andere kant, als je dan. Uh, daar heel cynisch naar kijkt en zelf gaat denken van ja... maar wat is dan voor mij wel het politieke moment geweest van het jaar... waarop er echt wat gebeurd is, waarop er echt besluit is genomen... dan is dat ook bijna niet... Dat is Merkel geweest die zei van we gaan niet ja. met kernenergie door. Nee, maar nou ja. dat is dus het goede voorbeeld. Kijk, zo Merkel is dus qua televisiefiguur lang niet de aantrekkelijke figuur... die heel gekwinkslagen kan maken en dat soort grappen meer... Maar dat zou in Duitsland ook niet gepikt worden. Omdat men daar gewoon ietsje serieuzer is als bij ons. Wij, wij, wij letten toch op een soort vermaak. Maar, is, maar jij zegt dat ligt ja. aan, aan, heel, aan hoe Nederland is. Dat, dat die studenten daar zitten te lachen. Natuur. Wij zijn afgegleden in die cultuur. Ja, ja. Wij, wij zijn dus helemaal meer zo'n soort kwinkslagcultuur geworden. Een beetje de kroegercultuur. Het een moet vermaak, wel gezellig zijn en leuk zijn. Directe meningen, iedereen uh, doet maar wat, zijn bek over. Wat open. vond jij dan, Siebert? Ja. Wat vond ja. jij dan het meest ik ha dat, ik had het er met de, de, de taxichauffeur over. Ja. En, en we zijn er eigenlijk. Uh, en die zijn altijd briljant in dit soort dingen. Ja. Maar die zei ook van ja, eigenlijk grote politieke beslissingen die vloeien altijd. En daar was ik er wel heel erg mee eens. Dat zeg maar de grote tendensen, de grote thema's die vloeien op dit moment. Er gebeurt wel wat in. Maar het is dan misschien je taak als politicus in die vloeiende politieke bewegingen. om daar momenten in te creëren waarop je politiek leiderschap doet. En dat heeft Merkel bijvoorbeeld wel gedaan met die uh, kernenergiediscussie. Die speelt natuurlijk in Duitsland 20, 30 jaar. En daar pakt ze opeens een politiek moment. En dat is misschien wel het gebrek dat je in Nederland ziet. Maar even, zou... even terug nou, naar Rutte nou. dan. Vind jij, het, vind jij het onterecht dat hij gekozen is tot, tot politicus van het jaar? Ik had hem niet gekozen. En wat mis je bij hem? Uh, nou ja, uiteindelijk kijk ik toch naar politiek. Uh, politiek zie ik als, als een proces van verandering. En als ik dan kijk van wat heeft Rutte uiteindelijk veranderd en wat heeft hij in het politieke proces uiteindelijk bereikt. Dat heeft natuurlijk best wel. Wat, dingetje, ik wat, wat, wat dingetjes bedoel die, die eurocommissaris voor begrotingsdiscipline toch mede door hem. De, ja, naja, de maar dat, de dat is allemaal geen Rutte. Kijk, kijk Rutte die was tot de zomer. was hij leidend in dat uh, euro-dossier. Uh, toen maakte hij de fout. Nou, het heeft hij gezegd: Jan-Kesjaar gaat. maar. met de berekening dat, bedoel je. Ja, en toen heeft hij alles overgegaan aan Jan-Kesjaar. En dat is de tactiek ook. Dit kabinet drijft op de vakministers. en... Daarom zou ik ook op Rutte. niet Rutte uh, kiezen. Maar uh, Jan Jager wordt vaak genoemd. Maar ook bijvoorbeeld de stille kracht als Henk Kamp. Wat je ook van hem vindt. Dat is wel een man die dit jaar... Oh, die scoorde ook al. Ja, uh, ja, maar die, die is bijna niet genoemd. Die is één keer genomineerd. Maar dat is wel een man die in dat hele pensioenakkoord... en in de polderbeweging echt heel erg de rust heeft weten te houden... en nieuwe akkoorden weten bereiken zonder maar, dat er media mee Maar wat doen. we ook al zeiden, dat vond ik wel interessant uh, net. Ik, ik zat gisteravond in het café met iemand en, en toen ging het ook even over politiek. En die zei, ja, politiek, de politiek heeft daar eigenlijk helemaal niks meer in de melk te brokkelen. Het is de economie die ons op dit moment leidt. Uh, ja, dat is toch heel en, erg... en, en de politici die ja, reageert heel... op wat er in de economie dus gebeurt. Gewoon, en dat, dat zie ik ook zelf heel vaak met studenten. Dat betekent dus dat wij in Nederland niet meer het gevoel hebben dat we er toe doen. Ja. En dat vind ik heel erg, want dat betekent dat de fundamentele aspecten... van de democratie niet meer goed functioneren. Omdat iedereen dus overal maar een mening over kan hebben... Ja, is het een soort gevecht en dan zeggen heel veel mensen... ja, maar wat, wat, wat kan ik er dan toe aan betekenen? Als het meer gefundeerd is, als het om inhoud gaat... en als het om gaat om, om dat als iedereen zegt, van, wij willen dat ook... Hè, bijvoorbeeld we willen een duurzaam Nederland in 2050... Ja, dan kan je een beweging starten. Dan, kun, dan kan ook een regering een voetstuk krijgen om die richting op te gaan. Maar ik heb het idee dat in Nederland we dat even een beetje kwijt zijn. Maar ah, ik het moet meer, ze zeggen het wel. En uh, vervolgens is dat hol geworden. Dat is eigenlijk het erge woord van het woord duurzaam. Ja, maar op het moment Toch? dat ik dat zeg... wil ik, want, want er zijn ontzettend veel hele goede initiatieven in Nederland. Dat is wel weer het geestige. Ja. Dat dus op het niveau van zeg maar, gemeentes of van bedrijven... of van kleine bedrijven, coöperaties... je weet niet, overal begint dat idee van duurzaamheid wel te groeien. Van, van beneden naar boven. Maar het idee dat wij ook de regering die kant op kunnen sturen... dat leeft niet onder de mensen. We gaan het er nog een andere keer uitgebreid over hebben. Met we hebben ook over duurzaamheid. Want we gaan nu weer verder. BNN Today. Zet een punt achter de week. Want Jurgen, die heeft nog wat plaatjes liggen. Ja, dat is de nummer 424 van de top 2000. Die komt ook nieuw binnen, hè? zo uit het niets op 424. Dat is zo? best goed. Het is denk ik wel de plaat van dit jaar. We moesten er allemaal een beetje aan wennen toen we hem voor het eerst hoorden. Maar later ging iedereen hem toch ook fantastisch vinden. Gotje heet deze man. Eigenlijk heet hij Wouter de Bakker. is geboren in Brugge, is daarna naar Australië gegaan. Hij haalde zangeres Kimbra erbij. Kimbra Johnson uit Nieuw-Zeeland. Ja, dit is dus het liedje. Ik denk wel de hit van 2000. Het nu, nummer van het jaar, ook, toch? Ja. Yeah. Somebody that I used to know, zo heet het. <middels> Ja, we beginnen met het gesprek van de week. Hè? De Ajax-supporter die de AZ-doelman Ban aanviel. Hé, hé, hé, wat gebeurt hier? Er zijn supporters Zo. op het veld. En een van die supporters die valt de doelman van AZ, Ban aan. En Ban is een Costa Ricaan die denkt... dat laat ik me niet gebeuren. Ik schop gewoon terug. Nou, daarna ging ook de scheids uh, terugschoppen. Hij gaf rood. AZ ging woedend van het veld. Echt, echt heel Nederland had het erover. Ja, ik kon mij wel de eerste reactie van de... Uh, van de keeper voorstellen. Ik denk dat iedereen zich die kan voorstellen... dat als je daar staat te keeper en er staat ineens een maloot achter je... die een trap wil verkopen, dat je daarvan schrikt... en daar een reactie op geeft. Ja, de dader, een 19-jarige zatte idioot... die had eigenlijk geen idee waarom hij de doelman aanviel. Echt heel slim was het trouwens niet, want Esteban is 1,95 lang... en minstens net zo breed. Het is volstrekt onduidelijk, uh, hij weet het niet meer. Uh, hij heeft met de politie vanmiddag de beelden bekeken... en hij is geschrokken van zijn eigen gedrag. En dan rest natuurlijk nog één vraag. Hoe ver hebben we het zo kunnen uh, uh, lopen? <lacht> Hoe ver hebben we het zo kunnen lopen? Siebert, ja. ja jij hebt natuurlijk ook allemaal gevolgd. Wat dacht je? Terecht, trouwens, dat hij hier rood ook Ja, nou ja, ja, ja. Op zich terecht, maar ik vind het. Uh... Ja, kijk, er is iemand die zichzelf verdedigt. Nou, en daar had het punt gezet moeten worden. En dan was het klaar. Maar het is. Ja, ik kijk daar een beetje een politieke bril naar. En dan binnen vijf minuten Hoe van hier met een politiek... nou ja, Je zit naar Twitter te kijken. Binnen vijf minuten he, stelt een PvdA-Kamerlid, Chert van Dekken, die stelt dus Kamervragen. Uh, dan ontstaat op de telex lex dat, uh, dat opstelte de evaluatie van de voetbalwet naar voren zal trekken. Ja. Dan zie je minister, of, uh, minister president Rutte uh, reageren. En dan denk je echt van. Jezus, waar zijn we nou? Zeg maar, je hebt dus een 19-jarige Wesley. Die een beetje drinkt. En zeg maar uh, ongeveer twee uur later. Zit de top van Nederland zit te overleggen hoe ze nou met Wesley uit Amsterdam. Dit ja. ah, nee, is denk ik precies. wat is ook net. Ik vind een. Nee, nee, de... Ik vind dit wel een. Nee, nee het is, het is een, een, een beetje, nee, het is karikatuur het, wat je nu maakt. Nee, nee want die voetbalwet is heel belangrijk. In Engeland is die voetbalwet... goed. In die is in Engeland goed. Hier in Nederland is het waardeloos. want hier is bijvoorbeeld geen meldingsplicht. Als er een meldingsplicht was geweest, had deze jongen nooit in dat in dat stadion kunnen zitten. je je praat. al net alsof er een soort politiestaat leeft. Ga eens even de beelden Ga eens even de beelden kijken van politie. Van, van politie, van, van voetbalwedstrijden, noemen we wat, 50 jaar geleden. Daar gebeurde ook af en toe dat iemand in de Naki het, het hele voetbalveld. Ja, maar daar ik... doe je geen kwaad mee, toch? Nee, maar het punt is namelijk dan, dan die massa-hysterie die, die, die, massa die daaromheen zit. Het is net alsof we Amerika worden. Weet je wel, alles wordt ja. aangegrepen om iedereen weer helemaal los te nee. krijgen. Je gaat het door kranten verkopen, televisie wordt er door verkocht. Het is gewoon business. Omdat dat, te... dat, dat is Het is nieuwsuur. Hè? Je kijkt naar nieuwsuur, het is net gebeurd. En vervolgens zeggen ze als afsluiting. Nou, uh, dit zal in ieder geval Nederland de komende dagen wel beheersen. En vervolgens, nou, in stemmende voilà. blikken... Nee, maar het gaat niet om dit... Het gaat om het grotere geheel. Je wilt dit voorkomen. Je moet dit klein maken en dan zien in de... Dan Moet je dat dan negeren of zoiets? Dat is toch ook onzin? Je moet die het politiebureau brengen... en dan constateert dat hij dronken is. Die Wesley had helemaal niet op die tribune mogen zitten. Die had al een stadionverbod. Dus nu moeten we centraal gaan bekijken... wie er in de arena elke avond zitten. Natuurlijk, als jij mensen een stadionverbod geeft... omdat zij dingen doen die niet door de beugel kunnen. Het verschil... Zij past maar bij nieuwsuur... Ja, als jij je rijbewijs veel... moet inleveren, omdat je iemand hebt uh, doodgereden, dan, dan, dan wordt er ook gecontroleerd nou, Nee, de nee, Wacht even. Hij heeft helemaal niemand doodgereden. Het gaat om het naleven van de wet in dit geval. Die Kijk, jongen heeft een stadion van gekregen. Dat, dat is sowieso niet iets dat uh, direct door de rechter. wordt ja, uh, Er zijn toch heel veel mensen die de wet niet naleven. Af en toe. Ja, en noemen niet de minister-president. Maar het idee dat je daar zo als heel Nederland bovenop springt, alsof het heel belangrijk is, daar zit Dat is gewoon niet goed. Nou, het is denk ik belangrijk. En die voetbalwet moet gewoon strenger, zeg jij, Jurgen? Ja, je moet die meldingsplicht moet ingewikkelen. Ik wil er één ding over zeggen, want de KVB brengt altijd uit door, door traagheid en zo. Die hebben toch vrij snel gehandeld, die hebben die rode kaart geseponeerd. Ze hebben nu ook al gezegd dat de wedstrijd op zich gewoon op een of andere manier wordt uitgespeeld. Dus dat beide ploegen niet reglementair zullen worden gestraft. Dat vind ik knap dat ze dat snel doen. We stoppen ze allemaal, allemaal straks een chip in je hoofd en de mensen die niet goed bevallen, die zetten we even uit. <laughs> Leuk, het was iets. Met ja. een land. Ja, iets luchtigs. Noord-Korea. Uh, het was een zware week voor het land. Hè. Kim Jong-il overleed. Ja, dit zijn huilende Noord-Koreanen... die om het verlies van hun leider rouwen. Die trouwens wordt opgevolgd door op Kim Jong-un. Dat is een beetje de enige snuggere zoon van Kim Jong-il. Um. Jij heeft volgens mij wel een chip in zijn hoofd. In Noord-Korea? dat? iedereen reageert hetzelfde ongeveer daar. Geloof jullie dit of is het allemaal geregisseerd? Nou ja, ik geloof het eigenlijk wel ergens wel. Er zijn heel veel verschillende soorten culturen. En in Noord-Korea heb je een hele eigen volgelingscultuur. En dat die mensen dan gemeenschappelijk daar uiting aan geven, ja, ik kan me dat wel voorstellen. Siebert, jij bent vrienden met Noord-Korea, toch? Uh, ja, een beetje. Uh, Noord-Korea heeft een officiële website... en daar een uh, vereniging van vrienden. En ik wil eigenlijk daar heel graag uh, kijken... En, uh, ja, En dat kan dus als je dus lid daarvan wordt. En dan uh, organiseren ze reizen voor mensen die fan zijn van dat regime. Of postregels dan, verkopen, dat helpt ook dat, ook. dat helpt ook, maar je kunt dus ook uh, lid worden. En dan kun je dus een reis maken door uh, Noord-Korea. Uh, destijds schreef ik nog voor uh, HP De Tijd. En, en dat lag heel ingewikkeld omdat er uh, zijn politieke journalisten binnen die reis opgepakt. Omdat ze op wc-papiertjes een verslag van die reis hadden geschreven. Dus dat wilde ik niet doen, maar dat is wel iets dat, uh, dat, dat, dat, ja, dat ik heel graag zou willen doen. En moet je nog verder iets doen behalve je handtekening op die website zetten dat je vrienden bent? Uh, nee, het ja, nee, nee, nee. is een heel, heel proces. Je moet, uh, je moet uh, brieven indienen waarom je daar dan uh, in gelooft. Dus een soort van geloofsbrief, je moet dat ook betalen. Uh, en dan krijg je een heel erg beperkt programma. Je wordt natuurlijk alleen maar langs de ja. officiële paleizen uh, heen gesleurd. Maar toch wil je het wel doen. Ja, lijkt me heel interessant. En ik hoorde laatst ook van een andere uh, mogelijkheid... dat als je een beetje Aziatisch uh, uh, uiterlijk hebt... dan schijn je met een trein via China naar binnen te kunnen komen. Ja, dat, zo zie ik er niet echt uit. Nee. Uh, <laughs> maar ik, ik wil dat echt nog een keer onderzoeken... om uh, te kijken of dat mogelijk is. Ja, donderdag was er weer een protestactie van scholieren... die protesteerden namelijk tegen de 1040-uren-norm. Het is inmiddels alweer ruim vier jaar geleden... dat de scholieren in Nederland hebben gedemonstreerd. En wel tegen de 1040-lesuren-norm. Dan gaan ze nu een keer dunnetjes overdoen... want de vorige keer is compleet uit de klauwen gelopen. Nou, eens kijken... Of deze busjes straks echt nodig zijn. Nou, dankjewel, Junior Willybrood. Eh, eens even kijken hoe dat sfeertje is. Hey mannen, komen jullie nou te demonstreren of even een dagje gek doen? Ja, ik demonstreer niet, ik ben hier voor het eten. Er komt steeds meer en meer vuurwerk. Er komt zit af en toe een wat zwaardere vuurwerkbom bij. En als er iets ontploft, dan zit iedereen gelijk weer met eentje te tuiven. Ja, en te midden van al die hectiek waterkanonnen, vuurwerk en politie te paard bleef één man echt kranig overeind staan. <laughs> Vier jaar geleden was jij natuurlijk nog voorzitter, toen je nog jong was ja. van het Laks. ja. En nu stond je daar als, nou ja, als, als toeschouwer. En wat, wat gebeurde er nou? Volgens geen stijl ben je afgevoerd ja, naar het ziekenhuis. Nou, ik moest heel erg lachen om die tom staal. Want dat is natuurlijk gewoon: die zoekt het frame van uh, een rellende, allochtone jeugd. Dat deed je ook precies. En ging die mensen voor de camera sleuren en gingen ze opjutten. Politie uh, iemand zei van geen van, stijl. Probeerde ja, tom die tom die je net hoorde. Ja. En die werd door de politie ook vriendelijk gezocht om uh, te stoppen met de opruiming. En Want ging wat gewoon deed door. hij dan? Hij probeerde, ja, hij probeerde mensen uit de, uit de tent te lokken. En hij hmm. uh, kreeg een rotje tegen zijn been, een klein wondje. Uh, en uh, ik dacht, nou ja, dan twitter ik gewoon... ik ben afgevoerd, uh, zwaar naar het ziekenhuis. En ik kijk wel eens even of ze dat oppakken. En ja hoor, ze, ik, ik stond ernaast, ze konden me zien. En ze zetten gelijk op de website... Uh, Siebert van Linden, afgevoerd naar het ziekenhuis. Je en hebt eigenlijk een, hun eigen tactiek overgenomen. Ja, nee, ik wilde gewoon zien of, uh, of ze dat zo overdrijven. En dat is ook zo. De vorige keer dat ik het deed, zetten ze er uh, de war Child muziek... van, uh, van uh, Marco Bussato onder. Nu gaan ze alleen maar een, een beetje uh, uh, rellen kijken. Maar uh, weet je, er gebeurde geen zak. Die scholieren, die vonden het leuk toen, uh, toen uh, het waterkanon kwam om dan lekker even nat gespoten te worden. Het werd een beetje kat en muis, een schoolplein. Maar er stonden en de gewoon politie tien... toch ook? Die vonden het toch ook eigenlijk wel lollig? Ja, die, die vonden het lollig en die, die zeiden dat ook. Maar het, het, wat vooral wat... eigenlijk jammer is, is dat er daar 10.000 scholieren stonden. Die komen uit heel Nederland. Mm -hmm. die, uh, hè, wat ze verdienen met een, een, een bijvakpaantje, dat geven ze uit aan een treinkaartje. Die demonstreren daar tegen wetgeving, die eigenlijk ons onderwijs aan het uithollen is. Ja. En het enige waar je mee kunt komen, is het frame dat je een rotje tegen je been krijgt... En dat ook nog opblazen? Nou ja. Ja, dat is datzelfde oppervlakkige weer. Het is natuurlijk van de bizarre dat Nederland een van de landen is in Europa... die het minste geld uitgeeft aan onderwijs en onderzoek. En eigenlijk nog steeds minder wil doen. Terwijl we tegelijkertijd zeggen van ja, wij moeten een kenniseconomie zijn. Uh, is gewoon niet consistent en, en, en eigenlijk heel erg onverstandig. Over oppervlakkig gesproken. We gaan naar onze proefkonijntjes, Dennis en Valerio. <laughs> die hebben namelijk de, deze week elkaar opgegeten. Wie gaat er als eerste in de pan? Nou, ik doe, ik doe eerst uh, Valerio. Zie je, dat is een beetje, toch een beetje dat bacon-effect, denk ik. Zie je? Jezus, je ligt in de pan, Bambino. Uh, ja, het zweet breekt me uit. Nou ja, na het bakken aaten ze zichzelf dus op, of elkaar eigenlijk, hierna. En voorafgaand was er ook veel kritiek, vooral uit het Boetlaan. Die vonden namelijk een stukje cannibalisme naar de mensen toe en eh, niet echt kunnen. <lacht> ik heb me erover nou verbaasd dat, dat het voor zoveel ophef heeft gebracht. Saai, hè? Nou ja, ik bedoel, ja, dit is wel grappig, ik vond het wel leuk, maar... Dit... Ja, ja dat was het toch ook om te doen, neem ik aan. Gewoon. Ja, nee, maar je dan... wilt hier toch niet een maatschappelijk debat antwoorden? Ja, nee, maar iedereen trapt er ook in, toch? Ik, ik, ik vond het persoonlijk niet zo heel bijzonder. Ben ik, nou, ben ik heel erg afgestompt? Nee, ik weet niet hoor. Ik vind, ik, vind, ik vind het nog wel een stap: mensenvlees. Ja. Ja, maar met beide toestemming. Jawel, maar zelfs met toestemming. Ik moet even denken aan die rare Duitser die zichzelf helemaal liet opeten door zijn vriend. Ja, dat was een iets ander geval. Dat was iets anders, maar het blijft gewoon toch iets heel raars. Ik bedoel, Alhoewel, ik heb het zelf wel gedaan, zit ik me nou te realiseren. Wat heb je Nou ja, ik eet wel eens, ik trek wel eens een velletje echt Winterlippen. Ik vond dat wel een eng gezicht trouwens, hoe ze dat eruit gingen halen zo. Ja, dat vlees eruit. Ja. Verder vond ik het een beetje uh, kwatsch, zei Lubbers van de week op tv. Kwatsch. Ja. ja, maar daar komen Kamervragen over geloof ik. Ja, is is, dat is helemaal stimmert. onzin. Ja, dat is typisch CDA onzin. Maar uh, wat, wat eigenlijk wel jammer was, vond ik, was dat de grote vorige uh, actie, de donoractie bijvoorbeeld, ja. uh, dat was... Een positief punt waar, waar strijd, maatschappelijke strijd in zat. en waarbij een ja. schok werd gebruikt om maatschappelijke verandering te ja, brengen. Ja, ja. dat, dat, dat is geweldig. Dat, dat was past de... bij een publieke omroep, dat past bij BNN. En dit is gewoon chockerend, chockerend. maar het was uiteindelijk helemaal niet zo heel chockerend. En dan blijft er heel weinig over. Er zit er om... niks mee op eigenlijk. Nee, ja. maar dat was ook niet ja. de bedoeling toch? Het was gewoon uh, voor een leuke televisie. Nou, ah, ja, voor de leuk. Spannend. Geslaagd. Spannend. Spannend. Ja, Luc. Ja, spannend. We hebben ook ons. Goed dat je er was. Dankjewel. Ga je nog dansen met je vrouw? Vanavond? Of, Lijkt oh, me heel erg leuk. Ja. Ja. Ja. Siebert van Linden, dank je wel. Goed dat je er was. Oh, ja. Jurgen, dankjewel. Ja, fijn dat was ik hem zijn. Ja. Ja. Succes met de uh, top Wanneer ben je voor het eerst horen met de top 2000? Eerste kerstdag, 6 tot 8 uur, s'avonds. Ja. Dit was BNN Today voor vanavond. Maar nee, niet helemaal voor vanavond. Wij zijn er namelijk na uur ook nog. Er is geen langste lijn. Um, en het volgende uur dan praat ik met Erik Korton, um, Die natuurlijk voor 3FM Series Request afreisde naar Ivoorkust. En dan gaan we een aantal van zijn reportages laten horen. En dat zijn mooie en indrukwekkende reportages. Dus ik zou blijven luisteren. Hele mooie kerst. Heel gelukkig nieuwjaar. Prachtig begin van het nieuwe jaar. Enzovoort enzovoort. Zometeen nog meer BNN Today. Dus maar eerst het nieuws met Rashid Finch. Iedere vrijdag een mooie break. BNN Today zet een punt achter de week. BNN. Ja. Radio 1 jaaroverzicht. De beerput van News of the World die lijkt eindeloos diep.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 Ga naar Rettenkind.nl. Dit is Radio 1.